Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Ho oh, oh. Uit met het, het, het NOS De afgelopen dagen zijn tienduizenden Syriërs naar Turkije gevlucht. Het zijn inwoners van de noordwestelijke regio Idlib... die een veilig heen komen zoeken voor het opgeleide geweld, de Turkse media. Syrië en Rusland hebben hun luchtaanvallen op rebellen in het gebied opgevoerd. In Turkije wonen naar schatting 3,7 miljoen Syrische oorlogsvluchtelingen.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 Macron noemt staken een grondrecht, maar hoopt dat mensen met de feestdagen trein of metro kunnen pakken om elkaar te bezoeken. De regering wil de pensioenleeftijd verhogen van 62 naar 64 jaar en een aantal regelingen versoberen. In Spanje is de hoofdprijs van de megaloterij El Gordo al na een paar minuten gevallen. Iedereen met een heel lot krijgt 4 miljoen euro. Elk lotnummer is 170 keer verkocht. El Gordo is de jaarlijkse kerstloterij in Spanje. Met een prijzengeld van 2,5 miljard euro is het de grootste loterij ter wereld...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 FM. Oh ho, ho, ho! Dit is Kerst. Met ZFM. Met nu, en nu. Zandvoort uit Zandvoort.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 Goedemorgen luisteraars, en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort, en iedere dinsdag ochtend neem ik u mee op reis terug in de tijd. naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor u onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids met Weet je nog wel oudje? Een opname 1928. En over Louis Davids gesproken. In 1929 stond Louis David in de revue. Lach en vergeet met het lied dat waarschijnlijk zijn bekendste werd: Namelijk De Kleine Man. Het was geschreven door Jacques van Tol, met wie David tot zijn dood in 1939 bleef samenwerken. Hij en Van Tol kwamen overeen dat Van Tol anoniem zou blijven als tekstdichter van vrijwel alle teksten van David na 1929. En ondanks zijn Rotterdamse afkomst was Davis een geliefde vertolker van het Amsterdamse Jordaan-repertoire. En Davis stond aan de wieg van de carrière van een aantal grote namen. Als Wim Kan, de Cory Wim Sonneveld en het uh, cabaret Ping Pong. En u hoort hem nu met wederom een nummer. Het nummer dat een van zijn bekendste werd. De opname 1929. Louis Davis met de kleine man.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 De Verkiezingen in Holland zijn altijd een grote pret Want dan hoor je onze heren kandidaten Elkaar uitschelden voor leugenaar, voor schoffie enzovoort Zoeken gaatjes om hun gifgas uit te laten En zitten ze op de stoel, hoe veilig zo'n gevoel Wie moet de rekening betalen voor hun grote mond? Dat is die kleine man, die kleine burgerman Die doodgewone man met een convectiepakkie aan De man met zo'n 18 gulden C en A'tje aan Zo'n zenuwleier, hongerleier van een kleine man de minister van Defensie vraagt weer onderzeeërs aan, mocht een vreemdeling zich met de Oost bemoeien. En als wij die vloot dan hebben en daar komt een beetje mod, kunnen wij er in de Amstel mee gaan roeien. Dat heet voor het ideaal, voor Nederlands grond en taal. Maar wie betaalt het pakje van de vice-admiraal? Dat is die kleine man, die kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakje aan. Zo'n ordinaire man met van die bata schoentjes aan, zo'n zenuwleier, minimumleier van een kleine man.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 We verzorgen onze medeburgers tegenwoordig best. Als je niet werkt, krijg je 18 gulden premie. En dan zijn er veel slampampers, die zijn liever luid dan moe. Want die denken, oh die 18 piek, die neem je. Ze schelden allemaal op patroon en kapitaal. En wie is weer de dupe van het vrijheidsideaal? Dat is die kleine man, die kleine burgerman. Die doodgewone man met zo'n confectiepakkie aan. Eén met zo'n imitatie, jeger aan. Zo'n minimumleier, zenuwleier van een kleine man. kan ik pas gelukkig zijn als ik in je mooie blauwe ogen kijk als je bij me bent dan wordt het liefde zon me als je bij Als je bij me bent, dan kan ik pas gelukkig zijn. Als je bij me bent, wordt leven zonneschijn. Ja, je weet nog wel die mooie dag in mei. Op die avond heb ik je gekregen. Nog goed, heel goed wat je dan tot me zei Als je in mijn armen hebt gerust Gelukkig zijn Als je bij me bent Wordt leven zonder schijn Rembrandt van Rijn. Ik kijk in slotten en stegen bij storm en bij regen of er inbrekers zijn. En doet er soms eentje een beetje verdacht, dan lever ik hem al de vijf maal. Ik ben de nachtwacht van het Rembrandtsplein, maar niet van Rembrandt van Rijn.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 Is er een afgelopen? open, met en zwemiddag midden in de nacht? Oh, dank u. Ik ben de nachtwacht van de rembrandt. Ja, u hoort de muziek van Tom Manders. Beter bekend natuurlijk als Doris met De Nachtwacht. En daarvoor hoort u Tony en Jos Gees met Als je bij me bent. En voor ik het vergeet bedankt nog even Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Want hij uh, heeft al deze oud-Hollandstalige muziek... beschikbaar gesteld uh, voor dit programma. En daar zijn we natuurlijk heel erg dankbaar voor. CFM Zandvoort, lokaal omroep vanuit de badplaats Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Met nu op de radio Antoon Gerard Theodor... roepnaam Toon Hermans, geboren in Sittard... op 17 december 1916... en overleden in Nieuwegein op 22 april 2000... was een Nederlandse cabaretier... Zanger, kunstschilder en dichter. En met Wim Kam en Wim Sonneveld behoren hij tot de grote drie van het Nederlandse cabaret na 1945. U hoort hem nu. Toon Hermans met 24 rozen. En dan komt het liedje, liedje van de rozen. Dat vind ik altijd fijn. Veertien appelbomen in de zomerzon. Zeven dikke tranen op een bruidsjapon. Vijftien zomersproetjes op een wang, twee enorme zoenen op de gang en 36 liedjes waar ik veel van hou en 24 rozen, 24 rozen, vier La la la la la la. La Vijftien mooie meiden in een boeren schuur. <lacht> 46 zieltjes voor het vage vuur. Twee fanfares en hun hoek een begrafenis met koffie na. en vier papieren vliegers aan een taal en vierentwintig rozen 24 vier rozen vier Bishopsmeiders op een lange rij, één klein moedervlekje op een damesdei, Negen dominees op het carnaval, twee olijven en een bitterbal, en vier verliefde wolken in het blauw. Ik hoor sommige mensen zachtjes mee eh, zingen. Wilt u meezingen? Het gaat zo. 24 Zo... So. en een hooievaar. 1400 <lacht> doppers in een blik. Negen hiks van iemand met de hik. En zeven babyfoto's op een schaal, ah. in vergadering <lacht> twee enorme boeren van een zuigeling <lacht> weer die Zeven apen op een autopij en twaalf zitterklazen in de kant. Ga maar die het dus is, dus is niet duur. Maar af en toe, maar af en toe. ben ik overstuur, Dan doet ze zeep in de puree. Of krijg ik soda in de thee. Zeep en soda, zeep en soda. mijn eet dus weer naar de maan. Zeep en soda, zeep en soda. Maar mij veert. Kan af, een stukje meer, een stukje meer. Het werd eruit, het werkt eruit. Het brede het brede zei hij toen spontaan, mama heeft weer haar best gedaan. Doet haar werk met veel plezier. Maar gaat ze naar de keur niet. Dan brengt ze meestal huis, Wat zeep en zodanig. So...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 Zilver, zwijgen is goud. Waarom al die woorden? Als jij van me houdt, spreken. is zilver en daarvoor hoorde u black and white met zeep en soda. En de volgende artiest is uh, Willy Alberti, artiestenaam van Karel Verbrugge... geboren in Amsterdam op 14 oktober 1926 en al daar overleden... op 18 februari 1985, was een Nederlands zanger uit de Amsterdamse Jordaan. En daarnaast staat hij op als acteur en televisiepresentator... Alberti werd meer dan 30 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd... als een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht... in zowel het levenslied als opera zoen. U hoort hem nu, Willy Alberti, met O oh, Mooie Westertoren. O oh, mooie oude toren, jij staat daar jaren al... waar ik ook loop in de Jordaan, je voort... Als je zo gaat vertellen wat jou die aardigheden in the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 Het hele regiment zo marcheren. Dan staan de meisjes, die is bekend, heel schalks te koketteren. Voorop terrein de rente, kolonel, kika kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. Zo defileert de hele troep, waarvan de magen jeuken. Na fijne zoek van kokkie in de keuken. Voorop daar rijdt de kolonel, die k-kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, die k-kapitein. Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Ze lopen keurig bij elkaar, de tamboer de trommel. De jonkheer, ex van Wassenaar, naast kreel is het Bommel. Voorop, daar rijdt de kolonel, Tika kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, Tika kapitein. Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant, lila luitenant. De sabel moedig in zijn hand, die knappe luitenant. En heen de kikker die loopt schuin klaar bleek van wintervoeten. Zijn slaap is ziet toevallig bruin van al zijn zomersproeten. Voorop daar rijdt de kolonel, die k kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En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 En zo marcheert de troep voorbij en scharen uitgelezen. Elk die ze ziet roept trots en blij: ons leger mag er wezen. Voorop daar rijdt de kolonel, die k-kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, die k-kapitein. Ka Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant, lila luitenant. De er in zijn hand, die knappe luitenant. Vervolgens komt de korporaal. Die korporaal, de meeste plaats van allemaal. Dat heeft de korporaal. Dan komt het hele regiment. Re -ra regiment. De ziekendrager op het en die sluit het regiment. En dat was muziek van Lou Bandy. Met het regiment gaat voorbij. Daarvoor hoor u Johnny Jordaan met de parel van onze Jordaan. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u denkt van ik heb een stuk gemist of ik wil het programma nogmaals beluisteren... iedere zaterdag tussen 1 en 2 smiddags wordt het programma nogmaals herhaald... En dan gaan wij ondertussen door met muziek, want dames, nou u natuurlijk aan uw, le aan uw radio gekluisterd om te genieten van al deze mooie Oud-Hollandstalige muziek. De volgende artiest is Cornelis Petrus Antonius, roepnaam Kees Manders. Geboren in Leiden op 16 oktober 1913, en overleden in Amsterdam op 21 maart 1979 was een Nederlandse zanger, cabaretier en nachtclub-eigenaar. En hij was de broer van Tom Manders, beter bekend natuurlijk als Doris... En hij was de opa van actrice Miriam Manders. U hoort hem nu, Kees Manders, met Het Cafeetje. Het cafeetje van Grietje, daar hoor je een liedje. Je danst er een wals en je bent content. Je zorgen vergeet je bij Grietje een beetje. En voel je daar steeds weer in je element. Er wordt vaak geklonken en heel veel gedronken. Bij Grietje is altijd papier. Het glas opgeheven kan het leven je geven, een avond van oude plezier. Ik heb aan de haven een kroegje ontdekt, daar voel ik me helemaal thuis. Wanneer je daar binnen een uurtje verblijft, dan wil je beslist niet naar huis. Het is er een reuze gezellige tent, je vindt er Jan en maat. En el zingt een liedje van zonnige vreugd, het leven is daar niet zo kwaad. In een cafeetje van Frietje, daar hoor je een liedje, je danst daar een wals en je bent niet content. Je zorgen vergeet je bij Frietje een beetje, en je voelt je daar weer in je eten. Er wordt vaak verklonken en heel veel gedronken, bij Frietje is altijd verkeerd. Lust op te heven, kan het leven je geven, een avond vol al, al plezier. Een beetje van Frietje, daar hoor je een liedje Je danst daar een bal en je bent content. Je zorgen vergeet je bij Frietje een beetje En voelt je daar steeds weer in je element Er wordt vaak geklokken en heel veel gedronken Bij Frietje is altijd kwartier. Met de was opgeheven, kan het leven je geven Een avondval over plezier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 De mensen ook vergeten, in hun neuken, in hun is er wat zij alle willen, dat is zo rijk zijn dat ze alles kunnen kopen wat er is. Daar zouden ze als moest elkaar vervelen. Het is toch waarlijk om te geelen, want heb je zoveel goed en geld dat geen verlangen je meer velt, is het beroerte met jezelf. Wanneer je alles maar had wat op je hart draagt, bezat wat doe je?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 Leven dat is vechten voor je broodje, je bezwijkt niet. Van het stootje, leg je op het einde dan het loodje. Is het het mooiste als je gaat precies zo kaal als toen je kwam. Het baatje immers toch niet al je al de rijkdom van de aarde. Je hebt er niks aan in je kist. het enige lichtpunt van is dat je familie erom Wanneer je alles maar had, wat of je hart graag bezacht, wat hou een je goed? Want juist die dagelijkse jacht naar wat bezit en wat mag, geeft aan je leven doel. Een beetje pok moet er zijn, een beetje knok is wel fijn, dat houdt je jong en mooi, zodra een mens... Heeft hem het leven niet met te geven en hij is dood terwijl hij leeft. Een beetje gok moet vervijnt, een beetje knok is wel fijn, dat houdt je jong en mooi. Zodra men geen jou meer Heeft Even het leven niet te geven En hij dood verwijderde Opa van der Stok werd 102 En was daarom in het nette pak gestoken Rem honderd jaar, je zag er niet aan af hij werd bijzonder aardig toegesproken Maar met de drukte viel het nogal mee Want opa Bok in hetzelfde dorp was 103. drie Opa van der Stok werd 103. drie Het was wel sneu om vast te moeten stellen Dat zijn verstand het langzaamaan begaf Hij zat maar de bezoekers na te tellen het was trouwens niet zo'n grote reunie, want hij was oud, maar Opa Bok was 104. Opa van der Stok werd 104 en in de mooie stoel bijeengedreven. Voor hem was deze feestdag maar één straf. Die mensen maakten allemaal zo'n leven, en foto's en bedoeling en plezier. Hij was de held, want op Bok lag in het graf. Ja, dat was dokter Anders P. met op één na. Nou, voor nou, Willy Derby die met wanneer je alles had. hem Zandvoort, lokale nummer vanuit de badplaats Zandvoort. Nog een paar stukjes muziek en dan is het alweer tijd om afscheid van het te nemen.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 Was met haar gedaan, en voorgoed is ze stil blijven staan. Als kind reeds had grootvader enige keer aan de klok zijn geheimen verteld. Haar slinger steeds volgend, alheen en alweer, werd het lief en het leed haar vermeld. Rustig tikte ze voort, door geen enkel ding gestoord. Dit zijn negentig jaren lang haar licht. Maar opeens, toen was met haar gedaan en voor goed is ze stil blijven staan. En ze tikte, maar altijd door, tikke tak, tik tak, altijd maar dag en nacht.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 We're <laughs> Voor mij, ook al houd ik het tegendeel, al houd ik evenveel meer nog van jou. Je liefde is toch niet voor mij. Ja.